He's twenty-four A little man who lives next door He lives a very simple life He has got a car, a house, a wife, And the life he lives is only what he gives Every day at half past five He's coming home, kisses his wife His dad reading the news, kicks off his shiny shoes, and after dinner he's watching. Movies. He's got a daughter and a son, but it's still the same old way, year after year, day after day, and the life he lives, pays on Ik weet het Els, ik ben alweer te laat. Het is alweer zes minuten over de klok van vijf uur geworden, maar er komen nog veel meer mensen vanavond laat thuis, want er staan op dit moment exact honderd files in Nederland. Jorden de l elschijf voor de ene laatste keer. Greenfield en Cook en Far Too Late. Nog maar een keertje klappen. Het is in de borden, de komende Goedemiddag, luisteren vrienden van de Ava Show en van Radio Els 558. Ja, daar zijn we dus weer. Voor een uurtje wat uh, lol en jolet, zoals ze dat noemen. En natuurlijk uh, gewoon de allerbeste muziek van het verleden. Ja, en het is wel een goede reden om lekker binnen te blijven en naar de radio te luisteren, want het is buiten echt hondenweer. Trouwens, die term hondenweer heb ik nooit zo goed begrepen, want ik heb hier twee honden lopen, nou die gaan echt niet naar buiten nu hoor. Nee, nee, nee, dat doen ze echt niet. Die hebben een leven als een hond, dus uh, wat dat betreft. Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Nou, gewoon de bekende dingetjes. En we hebben lekkere muziek, bijvoorbeeld van Theo Diepenbrock. Ken je die nog? Van de Roadies, van The Real Thing, van Anjena. Gilbert O'Sullivan komt voorbij. De Rubettes, de, Jack... de Jackpots. Ja, de Jackpots gewoon. Aphrodite Child, mooie, hele mooie platen uit 1972. Laura Branigan, ja, dat is ook een mooie. Doema komt zelfs nog voorbij uit 1983. Petty Bravo en Paul Da Vinci. Ja, ja, ja, ja, dat was een superhit wat hij toen had in 1974. Daarna weinig meer van deze man gehoord. En we beginnen zoals gewoonlijk en daar gaan we maar gauw mee beginnen. Want het is inmiddels bijna alweer tien over vijf. En we hebben nog maar één plaatje gedraaid. Na 1965 gaan we naartoe. En de Phantoms en Crazy.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 Een leuk plaatje met een hoog O oh, ja gehalven natuurlijk hè uit 1965 dus 50 jaar geleden The Phantoms en I'll go crazy De Avasio All Hit here Radio you Radio L 558 Jor, komt-ie baby. Nog even wachten. Belly, Juist geweldig, hè, geweldig. Je hoorde. Paul Da Vinci natuurlijk uit 1974 met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En mooi is, hij was, was ooit de liedzanger van de Ruud Bettis, hè Ja, ja, die ook wat grote hits hadden in die tijd. En die komen we later in die show nog een keer tegen. Maar dan is Paul Da Vinci al lang en lang vertrokken. Volgens mij was dit ook zijn enigste hit hoor, die hij ooit had. Paul Da Vinci! En Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Maar ik vind het wel geweldig, allemachtig, prachtig in de show. Net als deze, een heel bijzonder plaatje. Uit 1968, Betty Bravo en La Bambola. Goedenavond, je luistert naar Rave Show bij Radio Ls 558. Tu me fai doe tu me fai girar, come fossi una bambola. Oh, poi mi butti più, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Non ti accorgi cu Non ragazzo no, non ragazzo no, del mio amore non mi dere, tu non ci gioco più quando giochi tu, sai far male da piangere. Da Girato mi fai girare come fossi una bambola Con mi botti giù, con i botti giù come fossi una bambola no. Terwijl hier de muziek draait ben ik wel eens bezig om uh, wat uh, uh, ja, e-mailtjes en zo privé te lezen. En ik las net dat de server uh, misschien kan haperen. Want uh, wij streamen via de router van xs 4 ol die hier staat naar de server toe. En daar schijnen problemen mee te zijn. Het ligt niet aan de server zelf, maar het ligt bij xs 4 ol En we zijn nu omgeleid als het goed is gewoon weer te horen. Ja, dat is toch wel een service van uh, onze server. Ja, ja, ja, ja. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Nou zit ik even te kijken, er klopt hier iets niet. Nee, niet bij de server, maar uh, ik moet gewoon deze hebben. Ja, ik wou hem eigenlijk gelijk na de, la, de jingle laten starten, want dat vind ik zo mooi klinken. Nou ja, dan doen we het zomaar, maar dat kan het natuurlijk ook. We gaan naartoe Maar toe. Kort plaatje, maar wel een mooi plaatje uit 1983 kwam die uh, bijna op één binnen in de Nederlandse top 40 van destijds. Hier is Pa. Zoals je dan nu zit, je haren bijna wit.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 Dank je En als je bij XS4ALL zit om te luisteren via je computertje, dan heb je kans dat je een klein beetje last hebt. Ja, maar ja goed. Het zal wel opgelost zijn inmiddels. Ja, ja. De 18-jarige man die in een trein over een stoel zou hebben geplast gaat vrij uit. RTL Nieuws meldt dat niet vaststaat dat de man van wie op internet beelden verschenen waarop hij het in elk geval leek alsof hij over een treinstoel urineert ook daadwerkelijk plaste. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie geeft aan dat het mogelijk gaat om water zoals de man uit Edeveen zelf eerder beweerde. De politie in Beverwijk is op zoek naar twee licht ontvlambare tieners die zaterdag een zevenjarig jochie in Beverwijk een tand uit zijn mond sloegen omdat hij aan het schommelen was. De mishandeling vond plaats op een speelveldje aan het Rubiconstraat in Beverwijk. De twee oudere knapen wilden zijn plek innemen. Een van de twee pakte de jongen van achteren vast, het slachtoffertje kon hierdoor geen kant op en kreeg van de andere meerdere vuistslagen in zijn gezicht. De jongen werd zo hard geslagen dat één van zijn voortanden brak. Een ambtenaar van het Groningse stadhuis is donderdag ten val geraakt op een trap die door met een olieachtige substantie besmeurd was. Volgens de Groningse politie gleed gele de man uit en viel achterover op de stoep. Oplettende collega's hebben hem naar het ziekenhuis gebracht. Waar artsen tot de conclusie kwamen dat hij zijn rug gebroken heeft. Het zal je toch maar gebeuren. Ja, ja, ja. Wat horen we hier allemaal weer uit de luidsprekers komen. Oh, dit is een hele mooie muziek hoor. Ja, wel wat uh, later als dat we uh, anders draaien. Maar dit is gewoon heel erg mooi hier in de Show. We hebben het hier over Laura Bragrinin en self-control. Branigan met zelfcontrole het plaatje kwam ik zomaar weer eens even tegen en ik denk hé hey, dat is wel leuk om weer eens even te horen. De PVV van Geert Wilders is ook in de vandaag verschenen peiling van TNS Nipo virtueel de grootste partij. De partij stijgt van 21 zetels half augustus naar 38 op dit moment. Vooral de VVD, D66 en de SP die leveren virtuele zetels in. De vergeten hits. 24 uur per dag Radio Els. Bye, bye my friend, goodbye Will I, you forget and break it You make it, sh tiddle Oh, you make it, sh tiddle You make it, sh da We'll make it. Cry in my empty room, and we try to forget. Ja, ja, ja. Heel de tijd al. Ik heb gelukkig niks gezegd, dacht ik hoor. Je hoorde, even kijken op mijn lijstje. Ja, het is een beetje klein dit keer, uitgeprint Els. Ja, dan uh, moeten wij een beetje gaan zitten zoeken. Oh ja, breek van Aphrodite duitse natuurlijk met Demus Roessers uit 1972. De regen die zorgt ook vandaag, uh, van eind van de middag al, uh, een hevige spits... Voor iets voor 5 stond er al een half uur voor de echte Spitspiek in het hele land al 350 kilometer file. In de Randstad zijn de meeste files twee keer zo lang als normaal. En volgens de VID, dat is de Verkeersinformatiedienst... ...nemen ze voorlopig ook nog niet af omdat het nog steeds regent. Ook in Brabant heeft men veel last van het verkeer. Ja, als ik hier naar buiten kijk, het is niet echt uh, dat het stort regent, maar het gaat achter elkaar maar druilerig door en het is koud. Ja, ja. blijf maar lekker bij de kachel zo, zou ik zo zeggen. Padom, padom, padom. Zo, dat weet je nog wel van vandaag. Het is vandaag 15 oktober en dat wil zeggen dat het de 288ste dag van het jaar is. En er volgen er nog 77. Vandaag in 1990. Saoedi-Arabië meldt dat er nieuwe olievelden zijn ontdekt. De reserves van het land verhogen zo met maar liefst 20%. En vandaag was het een trieste dag voor het Oranjehuis, want Prins Klaus werd vandaag bijgezet in 2002 in de nieuwe kerk te Delft. 1971 Hans Breukhoven, jawel, hij, opent de eerste free recordshop aan het Broersveld te Schiedam. En in 1889 was de opening van het Centraal Station te Amsterdam en dat is gebouwd naar een ontwerp van Pierre Kuipers. En in 1946 oprichter van de Duitse Luftwaffe Herman Geuring vergiftigt zichzelf in de nacht voor zijn geplande executie. En we gaan naar 1815 toe, Napoleon Bonaparte begint zijn verbanning op Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. En dit was de Cuba-crisis vandaag, die begon. Dat was in 1962, en die speelde zich af tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Omtrent de Russische nucleaire wapens in Cuba. Hierdoor komt de wereld onder een dreiging van een nucleaire oorlog. en De crisis duurt maar liefst 13 dagen. Er zijn ook wel wat films van gemaakt. Ik heb er een poosje geleden een gezien. En dat is echt wel indrukwekkend. In 2013 door een 1-0 overwinning op en in Litouwen plaatst het Bosnische voetbalelftal zich voor het eerst in de geschiedenis voor een WK eindronde. Dan gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag, dat was in 1844 Friedrich Nietzsche, een Duits filosoof, en hij overleed in 1900. Vandaag werd geboren in 1865 Albert Heijn, natuurlijk de oprichter van, hè? hij was natuurlijk een Nederlands ondernemer en hij overleed in 1945. In 1928 werd geboren Nel Veerkamp. Een Nederlandse vrouw die bekend werd door de reality show van de Veerkampjes. En zij overleed in 2010. En Barry McGuire is vandaag jarig. Hij is natuurlijk een Amerikaanse zanger. Hij werd geboren in 1935. Ach ja, Joost Neusel gefeliciteerd. Nederlands liedjeschrijver en hij is ook theaterdirecteur. Hij werd geboren in 1945 en Christenburg zag het levenslicht in 1948. Hij is natuurlijk ook een zanger. Stany Menzo, de voetballer, is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1963 en tegenwoordig is hij voetbaltrainer. En Suzanne Visser was dat twee jaar later, werd ze geboren in 1965. Zij is natuurlijk een Nederlandse actrice, voornamelijk bekend van de Vlaamse pot als je dat nog kunt herinneren. Tom Bonen. Belgisch wielrenner is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht, zoals dat heet, in 1980. Ik heb maar heel weinig mensen die zijn overleden vandaag. Volgens mij mijn eentje, Els. Ja, ik heb maar eentje die ik zeg van nou, dus de moeite waard. Wattehari. Zij werd 41 jaar oud. Ze stierf in 1917. Zij was een Nederlands danseres en een spionne. Ze werd dan ook geëxecuteerd, zoals dat heet. De laatste minimumtemperatuur was maar liefst min 3,1 graden en die hadden we in 1904. En in 1990 was de hoogste maximumtemperatuur maar liefst 23,6 graden. Ja, dat uh, zullen we vandaag absoluut niet halen. Het langste in het zonnetje zitten kon je in 2003 vandaag, toen scheen de zon 9,7 uur en de langste neerslagduur was 12,4 uur en dat gebeurde allemaal in 1964, dat was weet je nog wel voor deze 15 oktober. Van het jaar 2015, we namen je mee. Even op een tijdreis door het verleden heen. En wij gaan hier lekker door met de muziek. En wat hebben we hier? Oh, dit is ook mooi hoor. Uit 1969. Hier zijn de jackpots en jack in the box. That is a game, the same. I'm like a toy the back back in Just like a jack. Just like a jack in the box. Change. Change coming the same, when will it be? You'll oh, turn to me, I wait and wait for you You put me down, down on the ground Then I'm back, back in your life Just like a Jack, Jack in the Box Yes I'm back, back in your life Just like a Jack, just like a Jack in the Box I'm Jack! Jack in, the box. Uh -huh. jack in the Box! Jack in the Box! Jack in the Box! One day you find I'm on your mind you So can let me go? And I'll be waiting in for you You put me down, you turn around Then I'm back, back in the light Just like a jack, jack in the box Cause I'm back, back in the light Just like a jack, just back, like a, like a, like a jack in the box la, la, la, la. the box love is the game always the same i'm like a toy a little i'm just your hands you put me down you turn around jack in the box i'm jack in the box de Over Show met Ferry. Ik geen idee wat ze mee bedoelen Els met Fodi of zoiets. Fodi Odi, zo staat het officieel genoteerd van de Rubets uit 1975. Het zou ook wel een van hun laatste successen worden hoor. Maar ze hebben er wat gehad hoor, in de begin jaren 70. En ja, Dan is het een beetje uitgemolken. Hè? En daarom was dit ook al in 1975 volgens mij zelfs een van hun laatste hits. Maar dat zou ik moeten nakijken voor de zekerheid. We gaan even naar 1971 toe met die prachtige zanger Gilbert O'Sullivan. En dit was wel een van zijn eerste, dacht ik, als ik uit mijn hoofd zeg. Underneath the Blanket Go in de afwas show bij Radio Els 558. I don't know if So ugly, you could hardly blame anybody for saying so Do you think I'll bury myself deep beneath the ground? to be that way. Oh, why can't girls just look at me and smile? Woo! Instead of looking at me as though I was on my head, and before I go to bed, gaily underneath the blanket go. Het zijn weer mooie muziekjes hier hoor, op de donderdagavond. Een regenachtige donderdagavond. Het wordt ook al een beetje donker. Trouwens, het viel mij vanmorgen op dat het vanmorgen zo lang donker bleef. Ja, het was half negen en toen was het nog niet helemaal licht. Een bleke man wiens lichaam was bedekt met kosten en vuil is uit een woning in de Franse stad Krassen gehaald. De 61-jarige man heeft daar de afgelopen 20 jaar in zijn verduisterde kamer gezeten, totdat zijn moeder van in de tachtig het niet meer aan kon zien en de hulpdiensten inschakelde. De man wilde niet uit zijn kamer komen en zijn moeder bracht hem zijn eten door een kiertje van de deur. Ze begon echter te vrezen dat hij zelfmoord zou plegen. De man wierp zich volgens de krant Nies Matin op de agenten en brandweerlieden die zijn kamer binnenkwamen. Zijn kamer was ernstig vervuild, de gordijnen waren dicht, hij droeg lang erg vies haar en was afstotelijk vervuild. Volgens een politievoorvoerder. Vo de man is duidelijk in verwarde toestand en is naar het ziekenhuis gebracht. Dat is wel een ultun ultieme kleuzenaar. Dat ben ik ook eigenlijk wel een beetje, maar ik kom toch nog wel soms onder de mensen. Ik heb hier zo'n heel speciaal plaatje, dat doen we soms hier in de Hava Show. Het stamt uit 1986. Het is van Ania en het is getiteld, ja, niet schrikken, De Nachten van Moskou. En het is echt van die Moskouse muziek. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. I had he had his lovers, a blonde girl in the shade, a dark girl There's nothing there but snow. the een plaatje om heel af en toe eens te horen, niet te veel natuurlijk, want dan gaat hij vervelen denk ik. Maar het is wel bijzonder. Ik hoorde ook nog Nikita. Misschien is dit wel een parodie op Nikita van Elton John. Hè? die had ook toen een, een plaatje over Moskou. Jorden Ania uit 1986 en Moskou nights hier in de aversio. Daniel Els, neemt je mee terug in de tijd. Ik dacht ik ga jullie even wat verkeersinformatie geven, maar dat is eigenlijk niet nodig. hoor. Ik zie files voorbij komen van 20 kilometer, 30 kilometer, alsof het allemaal niks is. Dus eigenlijk als je de weg op moet, ik zou het me niet doen. Ik zou nog maar gewoon lekker even thuis blijven tot... Uh... Ja, misschien een uurtje of acht hè, dat het dan een beetje opgelost is. Ondertussen hoorden wij hier de Real Thing uit 1979 met Can You Feel The Force? Hier in de Show op Radio Els 558. En als je van Radio Els 558 wat meer wil weten, dan moet je even naar onze Facebookpagina gaan. En even in de zoekbalk van Facebook gewoon even Radio Els 558 intypen en dan kom je daarvan zelf. Ik heb nog maar een paar plaatjes, want ik zie dat het al tien voor zes is geworden in de Ava Show. Deze wil ik toch zeker nog wel draaien, hoor. Weer echt terug naar de jaren zestig. De Rodies als je het nog iets zegt. En, uh, ja, het is een hele mooie muziek, vind ik zelf. En zo herkenbaar jaren zestig. Hier is Jess Fancy van de Rodies Goedemiddag, je luistert naar de Ava Show op Els 558. Vanavond en morgen overdag is het behoorlijk regenachtig. Het wordt niet warmer dan 7 tot 10 graden. In het weekend valt minder neerslag, maar droog blijft het niet helaas. Vanaf zondag dan moet het wat beter worden, want aan raad raken we de ergste kou kwijt en wordt het wat droger. En komen de temperaturen zo rond de 12 à 13 graden te liggen. Het is weer hoogste tijd voor... De klap op de knieënplaat. Ga naar Theo Diepenbrock toe en oh, darling. Oh darling, when we are together, I kiss you the platter. I'll long have it, to pleder. Al lang heb ik jou niet meer gezien. Ik word hier nog knetter. Oh please make it better. I wait here oh, almost een jaar of tien. I have a car. I have a car I have a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 Never. Oh, please make it better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 Voor 6 geworden hier bij ons in de Show op Radio Els 558 En dat betekent alweer het einde van de Show voor deze donderdag de 15 oktober van het jaar des alles 2015. We hadden weer een hoop lol en mooie muziekjes voor je. Het was iets korter als anders, want ik was weer een beetje te laat. Ja, misschien dan we de avashow wel gaan verschuiven, want het is iedere keer eigenlijk wel wat, de hele week eigenlijk al. Morgenavond zijn we er uiteraard weer, uh, misschien dan een uurtje later, als dat beter uitkomt dan moeten we nog even hier intern met Els gaan bespreken natuurlijk. En anders gooien we het gewoon vrijdagavond in de groep met de vergadering, want dan gaan we ook weer een nieuwe Elsplaat kiezen voor de volgende week. En aankomende zaterdag sowieso weer de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden dus. Je kan je lol nog op met de radio horen. Het hele weekend door weer. Hem. En dan ook nog die geweldige non-stop muziekjes met plaatjes die je bijna vergeten was. Ik zou zeggen, ik heb nog één plaatje voor je. Rosie van Joan Armour Trading uit 1980. Mooi plaatje. En uh, morgen zijn we er weer. Zeg bedankt voor het luisteren. Prettige avond. En graag tot morgen. Bye bye. Zwijzwij. step out high, has a red umbrella and carries his head in the sky. Show.